Ik zou willen beginnen met een uitspraak van de -ji, de poortwachter. Ik vond hem, half niet toevallig, in de boekwinkel hier, dat meegegeven wordt als je het boek koopt als boekenlegger. En er staat op, er is niets in het universum dat zonder de oorspronkelijke eeuwige geest is. Dit geldt voor alle materie. Kan de mens daarop een uitzondering zijn? Vaak wordt gevraagd, hoe kom je er nou zo bij? Hoe komt Jinji nou op je weg? Ik zou er graag in het kort iets over willen vertellen. Wij kennen allemaal de legende van laatse die omdat hij merkte dat er weinig belangstelling was voor zijn de wijsheid van Tao, rijdend op een zwarte buffel bij een poortwachter kwam en dat die poortwachter tegen hem zei, u mag er pas door als u die wijsheid op schrift gesteld hebt. En dat laatste daaraan gevolg gaf en de daudi din schreef, door de poort ging en dat daarna niemand ooit meer van hem heeft gehoord. Dat is de legende zoals die in het Westen bekend is. Maar wie was die Yen Chi? En waarom had Lao Tse zoveel vertrouwen in hem? Dat hij gevolg gaf aan diens bezoek om die wijsheid op schrift te stellen. Het is in China bekend, er is vrij veel bekend over Yen Chi. Zijn geboortedatum, tenminste zijn geboortejaar en zijn sterfjaar zijn bekend. Er is ook bekend dat hij een bekende was van Loutse, dat zij door huwelijksbanden aangetrouwde familie waren van elkaar. Maar bovenal kenden ze elkaar als wijzen in Tao. Yinji was poortwachter, het nummer Pas in de bergen. Maar hij leidde daar bovendien een spirituele gemeenschap. En hij schreef ook een boek in negen delen. Ik heb er hier een samenvatting van, of een samenvatting in, in een bundeling van. Het is niet zo groot zoals je ziet, maar hij verstond de kunst om in korte, bondige taal te zeggen wat er gezegd moest worden. Inshi was net als laatste een wijze in Tao. Maar waarom dan een boek over hem? Hij is lange tijd in het Westen onbekend geweest. En we kunnen niet anders zeggen van, omdat de tijd er rijp voor is. En de poortwachter schreef: Niet één van de dingen in de wereld bestaat zonder Tao. Tao is in alles inbegrepen. En van taal gaat een kracht uit, de T, een energie die door de hele kosmos stroomt. En door deze kracht ontwikkelen de dingen zich ieder op hun eigen wijze, komen ze in de vorm, in hun eigen tijd en op hun eigen manier. En als uitwerking van die kracht, die universele kosmische kracht, is er momenteel in het westen grote belangstelling, voor de oude Chinese wijsheid. En wanneer het ergens tijd voor is, sluiten gebeurtenissen in de stof zich daarbij aan. Zo ging het ook tussen mij en de poortwachter. Ik wist niet eens dat hij een boek geschreven had. Ik wist alleen dat hij bestaan had. En al vele jaren had ik in mijn computer oude Chinese verhalen liggen waarin werd verteld over Yin-Chi maar op een hele andere manier dan die ene legende die bij ons bekend is. Ik zocht ze op en ik raakte erdoor gefascineerd. Want ze liepen een heel ander licht op de relatie tussen Laatsen en de poortwachter. Even later bleek dat het werk van Yinji gepubliceerd was door een Chinese organisatie die zich tot doel stelt om de oude wijsheden uit, pardon, uit China uh, in het westen bekend te maken. Weliswaar in het Chinees, maar er wordt hard gewerkt om ze ook in het Engels te vertalen. En daar ontdekte ik ook het gehele oeuvre van Yin de poortwachter. Ik raakte er zo door gefascineerd dat ik er enkele stukjes van het ver vertaald heb. En dat begon met een paar blogs op mijn website zo van... Het is wel leuk om een keer iets te vertellen over Hinchi, want hij is zo onbekend in het Westen. Maar ja, juist omdat hij zo onbekend is, zal het bij één of twee, misschien drie blogs blijven. En dan zal ik wel horen van de lezers, genoeg is genoeg hè. Maar dat kreeg ik helemaal niet te horen. Ik kreeg een roep om, meer, wie was deze mens? En wat heeft hij allemaal geschreven? Nou ja, toen moest ik aan het werk. Wat is een poortwachter? Het is een mens die eerst zelf de weg tot in het onnoembare, wat wij Tao noemen, die tot in het onnoembare de weg is gegaan. Die door de poort ging, die tussen de wereld van de tijd en die van de eeuwigheid ligt. En daarna keert hij zich om tot in deze wereld en wijst de weg, wie er voor openstaat. Maar Yinchi was geen leraar die zichzelf belangrijk wilde maken. Hij maande juist zijn leerlingen van door te zeggen: maak je hart tot je leraar. De tijdloze wijsheid ligt in ons hart. Maar hij vertelt er als een echte leraar niet bij hoe je dat moet doen. Hij klopt op de deur van ons bewustzijn en het is aan ons om open te doen of niet, want het is tenslotte ons bewustzijn. Een poortwachter is dan ook een wegwijzer, maar we moeten de weg zelf gaan. Nintje getuigt van het tijdloos mysterie van Tao, maar hij doet dat op een heel eigen manier, zowel lichtvoetig als wijs.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 en heeft geen specifieke plaats. Daarom kan zij de wereld doordringen. Hiermee plaatst Yin-Chi het onnoembare niet buiten ons, maar in ons en om ons. En daarom kunnen we de weg, Tao, ook gaan. Want deze begint in onszelf. Yin-Chi spreekt over ons mensen in zijn werk en noemt ons regelmatig een microcosmos. En hij zegt ik ben een kleine wereld en alles is daarin. En met alles bedoelt hij Tao en de volkomen eenheid die ervan uitgaat. Deze bevinden zich in ons maar zijn niet ons persoonlijk bezit. Want wanneer wij allang gestorven zijn, is dit alles nog steeds in onze microcosmos. Ik zal iets meer vertellen over yin -chi. Hij was helder, vaak recht voor zijn raad. En toch nergens oordelend. Hij houdt je steeds een spiegel voor en nodigt je uit om er op een open manier in te kijken. Eveneens zonder oordeel over jezelf. Of meestal een veroordeling over onszelf, want daar zijn we nogal goed in. Hij schetst in mildheid een wijds spiritueel perspectief. Het is alsof er een zeer wijs mens rechtstreeks met je in gesprek is, maar één die zich nooit boven je opstaat. Hij spoort je aan om zelf na te denken en er vervolgens naar te handelen. Zo merkt hij op, je moet je weg zuiveren en jezelf leiding geven door acht te slaan op je gedrag. Yinxi was in zijn tijd een bekend wijze in Tao. Over hem wordt het volgende gezegd. Hij woonde in een hooggelegen bergketen ten zuidoosten van het huidige Xi'an, van wat bekend is van de terracotta beelden, en waar hij de westelijke poort bewaakte. En tevens was hij als astronoom in dienst van de toenmalige keizer. Werd in zijn tijd gezien als een van de meest representatieve geleerden op het gebied van de Taoïstische leer en religie. Hij bestudeerde al op heel jonge leeftijd oude geschriften over deze wijsheid. En er wordt over hem gezegd dat hij omhoog kijkend de hemel observeerde en naar beneden kijkend de aarde onderzocht. Hij doorzag de mensen met mildheid zoals ze werkelijk waren en hij stond bekend om zijn onwaarschuchtigheid zijn helderheid en zijn kalmte. Hij trad nooit op de voorgrond en streefde niet naar bekendheid. Maar desondanks stond hij tot in de wijde omtrek bekend als een die in de stilte van de bergen zijn hart opende voor de zuivere essentie die van Tao uitgaat. yin was iemand die oog had voor onze menselijke neiging om onszelf zijn taal te stellen. Hij waarschuwde daarom op een heel opvallende manier. Hij zei, de deur naar Tao is open, maar deze is ontoegankelijk. Ik heb nog nooit zoiets gehoord. Daarmee raakt hij de kern van ons zijn, De hemel, de letterlijke hemel, boven ons, is open, maar toch kunnen we er niet in opstijgen. Letterlijk kan het een heel klein beetje met behulp van de techniek, een vliegtuig, een raket of een satelliet, maar uit onszelf kunnen we hoogstens een metertje omhoog springen en dan zakken we vanzelf weer terug op de aarde door de zwaartekracht. We bevinden ons inderdaad in een onbegrijpelijke situatie, terwijl de geest alles doordringt, dus ook ons. Zitten we toch vast aan de aarde? Inci hield ervan om de dingen duidelijk te benoemen. Hij nam dan ook geen blad voor de mond, wanneer hij duidelijk maakt hoe het zit tussen Tao en ons. En hij zei dan, Tao is niet uit op de mens of zijn zelf. Daar schrikken we misschien van. Zijn we dan niet goed genoeg? Of we denken misschien, oh dat wist ik al lang, want dat wordt immers in alle religies gezegd. Dat is zeker zo, maar daarmee is er nog niet naar gehandeld. Jinji maakt duidelijk welke mogelijkheden de mens heeft. Hij zegt, hoewel een bij klein is, kan zij over de hele wereld vliegen? Hoewel een vis klein is, kan hij door de wereldzeeën zwemmen, maar hun natuur blijft altijd tot de aarde behoren. Ook de mens heeft een aardse natuur, maar hem is het gegeven om deze te veranderen. Tot zover Jintje. wanneer onze aardse natuur veranderd is, kunnen wij door de geopende deur tot in Tao gaan. Maar wat is het dan in ons dat kan veranderen? Inchi merkt iets bijzonders over ons op wanneer hij zegt ik ben een kleine wereld en alles is daarin. Ieder mens is een kleine wereld, een microcosmos, dus ook wij. En alles is in ons. Dat geldt voor Tao en de ultieme eenheid die van Tao uitgaat. Deze vormen onze oorspronkelijke natuur, de natuur die wij als microcosmos hebben nog voordat de wereld van de vorm tot leven was gewekt. Maar in ons is ook de mysterieuze poort tussen de oorspronkelijke natuur en onze tijdelijke natuur. Anders gezegd, in ons is een tijdloze kracht werkzaam die de eenheid met de dualiteit verbindt. We een kleine wereld en alles is daarin, maar niet alles in ons is geactiveerd, wij zijn ons bewust van onze tijdelijke natuur en die is volop in ontwikkeling, maar we zijn ons misschien minder bewust van de oorspronkelijke natuur in ons. Om door de poort te kunnen gaan, zullen we moeten veranderen. Onze persoon is als een klos met prachtig garen in allerlei kleuren erop heen gewonden. En gedurende ons leven ontspint het garen zich en maakt ons tot de mens die we zijn. We zijn vaak blij met zoveel moois en vaak minder blij met de donkere kleuren, die het garen ook heeft. Maar zijn we bij dit alles misschien de klos niet vergeten, waaromheen het garen zich kon binden? Jinsi zegt dat weer op zijn eigen treffende manier. Ja, het is zo dat de werken van de mensen van Tao afbewegen... Ze lijken op de wind die almaar circuleert. Daarom strijden ze voortdurend tegen elkaar en volharden daarin. Ze hebben een voorkeur en een afkeer. Ze gaan en ze komen weer. Maar ze zien de essentie niet. Hierdoor blijven ze onwetend over ko. De vraag die hij stelt is, waar naartoe we ons bewegen? Naar onszelf, naar onze natuur, om die te ontwikkelen? Of bewegen we ons ook naar het onnoembare mysterie? Yinxi stelt daarbij ons voor een prachtig perspectief, als hij zegt. De dingen in de wereld zijn allemaal onderling verbonden en met elkaar te vermengen. En daarom kunnen ze allemaal omgezet worden in iets anders. En in ons ligt de mogelijkheid om de dualiteit te transformeren tot de ultieme eenheid. En dat is een proces van minder worden of zoals het in Taoïsme wordt genoemd de en in de school van het Rozenkruis, Andoera. Maar we vragen ons misschien af waarom er in het Taoïsme steeds gesproken wordt over minder worden. Dat komt omdat er kort gezegd het hierop neerkomt, dat als we als tijdelijke mens minder worden, de tijdloze natuur in ons als vanzelf tevoorschijn komt. En Jinxie merkte hierover ook, de wijze beseft dat de dingen niet aan hem zelf toebehoren. Wij denken vaak dat het andersom is. En ons uitgangspunt is vaak ons persoonlijk belang. Maar het onnoembare mysterie in ons en om ons is niet van ons. Jinji merkt hierover op. Ten aanzien van Tao is praten als het ruisen van een beek. En gedrag als het fladderen van vleugels. We hebben dan ook niets aan praten over Tao. Want Tao behoort niet tot de duale natuur. Het woorden... Over Tao zijn niet alleen ontoereikend, maar vormen zelfs blokkades op de weg. Wie spreekt over Tao is als iemand die stil blijft staan bij het ruisen van een beek zonder op zoek te gaan naar de boom ervan. yin biedt ons een heel eenvoudige sleutel. Als ons hart stil wordt, wordt alles helder. Als ons hart beweegt, is het als stromend water. Door stil te zijn, wordt het als een spiegel. Het weerkaatst alles als een echo. Eerst is alles chaotisch en onzichtbaar. Dan komt de stilte en wordt alles helder. De natuur is er ook mee. Eens. Uit een stil geworden hart komt als vanzelf verlichting voort. En in het taoïstische denken wordt onder hart niet alleen ons voelen verstaan, maar ook ons denken. Een stil hart houdt in dat ons denken en voelen helder zijn geworden. Dat wil zeggen niet gericht op eigen belang dan fungeren ze als een zuivere spiegel en daarin zien we de eigen oorsprong, wat de hoogste vorm van zelfkennis is. De tijdloze kracht die van onze oorspronkelijke natuur uitgaat, transformeert ons. Yinzhi schetst dit tot slot als volgt. Kijk naar het heldere beeld van je oorsprong. Deze helderheid zal je genezen van je verwonding. Uit het hele werk van Yinji heb ik slechts een heel klein stukje vertaald, maar het is van grote betekenis van wie door de poort wil gaan. Ik hoop dat ik u een kleine indruk heb gegeven van zijn werk. Ik wil de Rozenkruispers heel hartelijk danken dat zij dit boekje over Ginji uit wilde geven. Een dank speciaal. Aan het Gouden Rozenkruis, die vanuit het Westen werkt en getuigt vanuit de ene bron. En bij hen zijn we vanmiddag de gast. Zij boden de gelegenheid om het Oosten te verwelkomen in het Westen, wetende dat we uit dezelfde bron leven en ons bij elkaar thuis zullen voelen. Maar bovenal. Grote dank aan Winchi zelf, de meester uit het oosten. Siestje, Winchi.